7 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Op het Museumplein in Amsterdam hebben zo'n 1500 mensen gedemonstreerd... voor vluchtelingen uit kamp Moria op Lesbos. Dat kamp brandde eerder deze week grotendeels af. De demonstratie is een initiatief van jeugdartsen, tropenartsen en studenten. Ze vinden dat Nederland minstens 500 alleenstaande minderjarige asielzoekers moet opnemen. Het kabinet besloot deze week om 100 vluchtelingen over te nemen. Er zijn in 24 uur 1231 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Dat is nauwelijks minder dan gisteren, toen waren het er 1270. Beide aantallen liggen boven de signaalwaarde. Dat zijn meer dan 7 besmettingen per 100.000 inwoners. En dat is een van de grenzen die voor het kabinet aanleiding kunnen zijn om in te grijpen. 175 coronapatiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis, van wie 37 op de intensive care. En dat is één IC-patiënt meer dan gisteren, meld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 Bij een ongeluk met een bus in Noord-Duitsland zijn meerdere gewonden gevallen van wie één zwaar gewond. De internationale lijnbus van de maatschappij Fluxbus was vanmorgen vanuit Praag op weg naar Hamburg. Op de A24 kantelde de bus. Over de oorzaak is nog niets bekend. Onder de gewonden zijn meerdere Duitsers, maar ook andere nationaliteiten. De Deen Andersen heeft de veertiende etappe van de Tour de France gewonnen. De renner uit de Sunwebploeg ontsnapte in de laatste kilometers uit het peloton en kwam solo over de streep in Lyon. In de top van het algemeen klassement verandert er weinig. Roglic houdt de gele trui. En het weer, het klaart vanavond op. De temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Morgen nog wat sluierbewolking, maar ook veel zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Wie weet wordt jouw plan binnenkort werkelijkheid. Ga snel naar anwb.nl slash anwbfondshelpt. Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in ZFM. Met nu, entertainment for you. Yeah! What a piece of dilemma. Cherebang, oh. cherebang. Do my next seat supply. Cherebang, bang. Come over and tell you why. Cherebang, bang. Come over. Joy sure. from near and far, I request me banana. May I get them banana far? Do all of them I request me banana. Till I come on them, no one go home. In me one time, two time, them one more. Till I come on them, no one go home. In me three times, sometime them one four. Till like I I'm Cassandra. Uh. She tell me she comes straight from Columbia. So amiga recommend no recommend my banana. <laughs> Thank you. I'm a Mercedes. I'm a man. Yeah. So many. So me So many. So me So many. Hey. And galatim is a banana. Sweet. And said, uh. the length and size. Met them. Way. You know, see. Girls from here. And far. a request me banana. Me. I did yell them banana for my. The whole of them a request me banana They like come and them now wanna go them it one time, two time, them want more They, they like come and them now go give me three times, sometime them want four Like come on in the no I go Y'all from Spain, Sweden, Ghana and Japan I ring up before phone ask direction Then one come chill for me plantation Two girl from France them one share one and me say we Me say we, me say we, me say we, me say we. <laughs> Grab me banana I tell me it's sweet Them say we, them say we, them say we Say <laughs> la vie Girls from near and far I request me banana Me a de gal dem banana farmer. Do all of them I request me banana They like come on, in no one go home Give it one time, two time, them one more They like come on, in no one go home Give it three times, some time, them one four They like come on, in no one go home. Hey, Me say day, me say day, me say day Me say day, me say, day, me say day, yo They like come on, in no one go home. Oh. I turn the a ring off before. Some gal wan keep it this Them no one them man find out, them a do it hey. Them a sneak out into a a fit.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 Sadem, Sadem, I Sandy, Sadem, I'm yo. Die like comman go for. Night and the galaring of my phone. Zo, dat was hij dan. En de bananason. The entertainment for you zaterdag gast. En daar is ze dan. Ja, je mag de microfoon even, <laughs> even naar je <you> toe houden. <laughs> Sammy Joe hier in de studio van uh, ZFM Entertainer View. En dat uh, allemaal aan de tolweg. Tina, Sammy. Zei, ja, even kijken. 1, twee. Ja, ben je er nog? Ja. Ja, oké. Ja, ik okay. ja, ja, ben er. Ja. Hé, <laughs> hey, welkom hier in de studio. Dankjewel. Een lange rit achter de rug. Ja, best wel. Twee uur vanuit het uh, België. Vanuit het uh, mooie Antwerpen. Ja, inderdaad. Oh, oké. Okay. Hé, hey, um, ja. Nou ja, we, ja, bedankt voor de uitnodiging natuurlijk. Ja, ja graag gedaan. Dat, ja. dat is natuurlijk verrassend, maar wel heel erg leuk. Ja, en, nou ja, ik, ik, ik, ik vis dan altijd eventjes wat, wat de nummers ertussen uit. En dan ga ik kijken. En, uh, ja. en zodoende kom ik hier. Vol, en zodoende. Vanwege mijn nieuwe nummer natuurlijk. Van jouw nieuwe single. Enough. En af. Ja. Uh, nou heb ik uh, eigenlijk een beetje uh, gelezen dat het toch wel... Uh, Gericht is op, op het vrouwelijke. Ja, hoe zeg je dat? Je bedoelt waar het nummer in de essentie... Um... Ja, laten we zeggen gewoon in de Nederlandse volksmond een beetje feministisch. Nou, vind je <laughs> <laughs> Heb je goed geluisterd naar het nummer? Nee, het gaat eigenlijk helemaal niet over feministisch. Nee, maar, nee, maar goed. Nummer, ja... Ik begrijp wel wat je bedoelt. Maar het is meer um, mijn eigen verhouding persoonlijk tot de liefde. Ja, en, die misschien iets anders is dan hoe andere mensen de liefde kunnen ervaren. Ja, dat, uh, ja, dat is het verhaal van dit nummer. Maar ja. jij hebt ook eerder een, een nummer gemaakt met uh, Melchior Rietveld. Oh ja, ja. Dat, oh, ja. Ja. <laughs> ik had niet verwacht dat je dat zou, uh, zou weten. Mm, dat was... Nee, maar die ken ik ook natuurlijk. Ja. Dus, uh, ja. Dat was natuurlijk een, een iets minder leuk um, tijdperk uiteindelijk van mijn carrière. Ja. Dan uh, hoe het nu verloopt. Oké. Okay. En ja, daar hebben we het daar gewoon niet over. Ja. <laughs> dat, dat het nummer... Eh... Maar het nummer is, is toen wel goed ontvangen ook bij um, een 3FM. Ja. Toen ook. En toen werd mijn nummer destijds natuurlijk ook wel een aantal keer gedraaid. Dat was ook leuk. was out of line was dat. Ja. En toen heb ik natuurlijk een pauze genomen omdat ik moeder werd. En nu na mijn moederschap... Ik heb ik toch besloten om mijn carrière zeg maar, weer verder te zetten? Ja, want uh, jij doet niet alleen zingen. Nee. Maar je bent gewoon een duizendpoot. Ja, ja. ja, ik maak kunst en daarnaast schrijf ik. Schrijf ik boeken. Op dit moment ben ik bezig met één mijn nieuwe kinderboek dan, die ik speciaal voor mijn dochter heb geschreven. Ja. En een nieuwe plaat die eraan komt en dan ook nog wat uh, exposities. Want uh, het volgende nummer, wat je, dat heb je ook gewoon zelf geschreven. Ja. Want je bent ook zinger-songenrijden? Ja. Ja, de melodie word ik op dit moment wel met mijn producer News Brands... waar ik nu mee werk. Uh, die helpt mij heel erg met mijn melodie. Dus dat is wel goed. Alleen de teksten die zijn altijd voor mij. Oké. Okay. Ja. Hey, en uh, wat, wat, wat kunnen we daarvan verwachten eigenlijk, de, de volgende single? Um, de volgende single is iets wat um, heftiger, vind ik hem, dan dat dit nummer is. Dit nummer is eigenlijk wat easy listener en de andere ja. wordt wat uitgesprokener. Um, maakt weer een statement. Want ik maak eigenlijk in nou, al mijn nummers altijd wel een bepaalde statement, inderdaad. Wat je ook zelf ja. wil zijn, natuurlijk. Um, dus ja, wat je kunt verwachten is dat het eigenlijk weer nou, ja, een toch pittig nummer wordt. Ja, ja nog net geen hard rock. Ja. <laughs> ik hou van hard rock, maar. <laughs> ja, nou <Anna, laughs> ja. Dat ja, ja. <laughs> hey, Ik denk dat we wel eventjes gaan draaien en af. Ja, oh, ja. Vraag, dankjewel. It all happened so fast What she wants, love is a bit in a fire And that's when he found her On the lead, the stars The cold-hearted boy With his perishable love Now she's Alone She loves shake it without a sense of makes it fighting his identity this school ja Z zoiets ja <laughs> ja, ja van, waar, van waar drie namen eigenlijk Sammy Joe jo of Sammy, Sammy Joe jo, Jolene Jolene Hoving was ja ja, ja nou, dat ja, is de dat achternaam helemaal moeilijk te maken ja ja nee maar waar van waar Jolene uh, dat is ook gewoon een voornaam van jou of da, dat is een, een, dus een mijn artiest. oorspronkelijke naam is inderdaad Sammy Joe ja. en dan heeft mijn moeder mij vernoemd naar het nummer van Dolly Parton Jolene oh Jolene Oké, okay. ja. Sammy <laughs> Jolien. Ja. Dus een Dynasty en. Ja, en, en, ja, ja, <laughs> ah, ja, <nee>? oké. Okay. <laughs> Dynasty en Dolly Parton. Ja, ja. Ik, dat, dat, ik denk dat mijn moeder erg tevreden was. Uh, uh, Waarschijnlijk misschien Ik denk, de ik te denk dat ze doen. gewoon groot fan was van, uh, van uh, Dynasty, uh, Dallas en uh, dat soort programma's die toen rijden. Ja, het <laughs> ja <inderdaad. laughs> Dat zou goed kunnen. Ja, ja. hey, um, ja, wat, wat, wat kun je ermee vertellen over, over dit nummer eigenlijk? Want uh, hoe is het eigenlijk een beetje tot stand gekomen? Ja, yeah, she loves all the love and she's running away. Dat is eigenlijk echt een beetje de story of my life. Ja. Ook al ben ik ontzettend jong, heb ik wel best wel wat bagage eigenlijk. Ja. En voor mij is dat een, ja, mijn verhouding tot de liefde. Dus ik, ik ben echt gek op alle de emoties, op alle, alles wat mij kan raken. En misschien ook dat ik daarom natuurlijk ook kunst ben gaan maken. En dat ik daarover schrijf. Dus ik ben... Zeker een gevoelsmens. En dan ren ik daar soms ook van weg. En ik denk dat eigenlijk heel veel mensen dat ook wel herkennen. Dat ze het eigenlijk heel graag hebben en dat ze het graag voelen. En als dan het moment daar is... dat ze eigenlijk ook wel weer zichzelf willen terugtrekken... om bij zichzelf te blijven en sterk in hunzelf te staan. En ik denk dat dat voor mij een beetje... ja Dat is mijn verhaal daarachter eigenlijk. Dat ben jij... Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, en nu, nu zing ik daar ook over een man dan die nou, een bepaalde vorm van vergankelijke liefde heeft. Maar ja, dat is een, voor mij is dat ook een soort van... Je kijkt, als je naar een kunstwerk kijkt, dan geef je je eigen invulling daaraan. Wanneer je dat ziet. En met een nummer is dat net zo. En voor mij is dat dus mijn verhouding tot de liefde. Maar iemand anders kan natuurlijk compleet iets anders horen ook ja. daarin. Nou ja, sorry dat ik eigenlijk net je naam heb gehad. Ja, <laughs> ja, <maakt> niet uit. <laughs> dus uh, nou ja, ik denk gaan we gewoon een uh, lied te... rijden met Frenna. Uh, en uh, ja. girl, wat is je naam? Top. Ik ben jonge lie, wat is je naam? Waar kom jij vandaan? Want je trekt me aan. Shafiq, me, should be So you call my name? come I She fake woman. should leave. Girl, what is come I from Want you to take me? Baby, I'm young and. Girl, come I from Want to take man Baby, I should. Be? Wat je kent me na. En waar kom ik vandaan? Dat van onderaan. Baby is een flip. Daarom ga ik door het met de heel diep. Zat om te beginnen weer sliep. Maar die dames om mijn niks, ik vlieg. En ik laat je naar bezitten no way. Zat u zag maar bij je oké. Wat vandaan trouwen. Ja, vandaar moet trouwen. Oh jees. I'm gonna go back home zijn we weer. Gül, wat is je naam? Xenli en Frenna. En uh, ja, hier in de studio aanwezig. Sammy, ja. jo Jolien. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik dacht ik het wel klaar was dat mijn microfoon werd Nee, We zijn nog lang niet klaar. <laughs> nee, nee, nee, nee. We gaan nog even door. <laughs> we gaan nog even door. Nee, ik, ik ga wel eventjes uh, zo uh, bellen met uh, Beb en Bert. Dat is even de zijklijn. Ah, okay. oh, ik ben benieuwd. Dus uh, ja... Mag ik daar ook op reageren? Natuurlijk, als, als, als je wat wil zeggen, dan, dan mag dat. Hey, um, de kunst die jij maakt. Ja. Hoe zie jij die Vaak, kunst? Ja, hoe, hoe, hoe moet ik dat omschrijven? Ja. Um, ik denk dat ik uh, voornamelijk surrealisme en collage kunst maak. Ook al, alhoewel ik dus geen de originele technieken niet gebruik. Um, denk ik wel dat ik collage kunstachtig maak. Omdat hetzelfde als Picasso vroeger deed... die gelaagdheid in een schilderij opbouwen. Ja. En ik denk dat, dat, dat ik dat voornamelijk doe bij mijn kunstwerken. Ja, maar ik zag je ook inderdaad uh, van de week iets met uh, zo'n zo vlam... Uh, waar we normaal ja. Uh, ja. Uh, de, de pudding uh, <laughs> karamelliseren. Ja. Ja. Maar jij was de <laughs> aan het <laughs> bezig. <laughs> mijn kunstwerk. <laughs> ja, dat was een, uh, ja, de gasbrander. Ja. Ja, dat doe ik omdat ik... Um, uh, dus ik heb twee, op dit moment twee kunstcollecties. Dus de eerste, één van de kunstcollecties... dat is dus dat Surrealisme collage. En dan de tweede is Epoxy Reson Art. Dus dat is zo'n nieuwe techniek... waarin je dus schiet met een kunsthars. Ja. En uh, met de gasbrander zorg ik ervoor... dat alle luchtbellen die erin ontstaan... Dat dat verdwijnt. Juist, ja. ja. Nou, dat is één uh, van de redenen. die. Uh... Ik ga even een nummer draaien van Barry White. Ken je die ook? Ja. ja? Welke? <laughs>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 Deze worden van Barry White And again, get enough your love, en again, Carina of YOLOG Baby. Dat allemaal hier bij CFM Entertainment for You. Dat is van echt uh, 8 uur. Van Slikdagen. Vanaf de tolweg 10A. En dat allemaal uh, ook uh, digitale tv, natuurlijk. En uh, ja, op uh, de DAB 6A. En ja, we hebben ook nog iemand in de uitzending. Bert, waar zit je nou? Ja, wat denk je? Ik zit echt een scholletje. Je gelooft het niet. Ik zit lekker te eten, man. oh je zit te eten? ik nou, heb lekker school gehad op de markt. En dan zitten we met je stelletje ongeregeld hier. Zitten we lekker aan de school. Ja, zeg, de, de, de, de. Je, je bedoelt mij bep, of niet? Wat, de, wat zeg je? Dat stelletje ongeregeld bedoel je te mij of niet? Die zit er ook bij. <lacht> <lacht> ja, je moet het met mijn mond vol. Ze zit met een mond vol met school. Ja, nou, daar zou ik haast wat op zeggen, maar dat doe ik niet. Nee. Hé, <laughs> hey, ja, hey, hoe is het uh, bij jullie? Ja, nou, uh, wat denk jij? We zitten zwaar te genieten, jongen. Ja, wat uh, is, is het nog een beetje, uh, een beetje uit te houden met Beb? Ja, maar met dit is het altijd al uit te, te houden, hoor. Ja, hoor. Ja hoor, nee, ik moet het wel natuurlijk onder de duim houden, want anders gaat het helemaal fout. <laughs> ja. Oh, nou moet ik oppassen, ik krijg bijna de school in mijn oren. <laughs> ja, zonder, zonde van een beestje. Ja, daarom. Nee jongen, het gaat hartstikke goed. En uh, ja, ik heb mijn zwembroek alweer uit het vet gehaald, want uh, nou. eventjes een paar dagen. Nou. En, uh, is... ja. Ik zei het toch vorige week, Bert? Wat zeg je? Ik zei het toch vorige week, ik ga mijn zwembroek ja. nog niet in de kast doen. Ja, kan het weten. Ja, komt uit Zandvoort. Ik, ik zit in nou, Amsterdam, weet je, dat, uh, dat zit uh, toch even anders, hoor. Uh, nou ja, uh, beach of Amsterdam, hè? Ja, ja, dat is, de of Amsterdam. ja, dat is het. Ja, dat is het. Ja, je moet wel bijblijven, Bert. Gaan we de zon weer in de zee zakken, jongen? Ja, dat denk ik wel. Nou, we gaan naar de Indiënzauna, dus ik heb het eigenlijk over de sauna, eigenlijk. Oh, dit, oh, gaat, oh ja, weet je nog? Ja, nou, dan ga je draaien. Oh, dat is leuk. Ah ja. oh, man, dat is zo gelachen. Joh. Ja, het was natuurlijk ook niet, zo, niet leuk voor die sauna's, want die moesten gewoon allemaal dicht. In, in deze sauna waar we die clip hebben opgenomen, die was ook al een uh, maand dicht. Ja. En, uh, ja, maar was een gemassel die we hadden, de een, een, een, een clip kon we opnemen voor, nou, ons, uh, voor het voor En dat heeft het voordeel, zullen we maar zeggen. Ja, zo is het, absoluut. Ja, maar de gouden geit was er ook gesloten. Ja, jongen, nog steeds, nog steeds, maar we zijn wel bezig, we zijn, uh, we hebben al wat koper gepoetst. En uh, we, we gaan, uh, ga, gaan we gaan we toch eventjes even proefdraaien weer. Met een paar vrienden, gewoon lekker gezellig onder elkaar, weet je, een leggen, je kent het wel. Anderhalve meter, hè? Ja, joh, en, en daar gaan we wel, uh, we, we gaan een, uh, ik heb groot nieuws voor je, we gaan een, uh, een soap gaan we op, uh, opnemen, gaan we maken. Oh. En, en die gaan we opnemen in het café. Dus het wordt een, een soort uh, schaap te vijf poten, zeg maar. Oké. Okay. Ja. Leuk, leuk, ja. <laughs> Absoluut. Het wordt hartstikke leuk, dus uh, dat ga je horen, of uh, ga je zien natuurlijk, hè. Ja, ik, ik wou net zeggen, ja, horen ook natuurlijk, maar... Ja, ja, dat ja uiteraard. wordt ook wel leuk, dan, dan, dan krijg je, eh, uh, Annie, die gaat ook een liedje zingen. Ja, Buurvrouw Annie gaat een liedje zingen. Oké. Okay. Kan die zingen, dan. Ja, die kan ja. zingen, nou, dat ja, schat. Nee. Dus uh, ja, genoeg te doen, uh, Fred, wat ons betreft. Maar ja, we gaan eerst even, zoals jij zegt, genieten van de, uh, hoe zei je nou, Indian Summer of zo? Ah, dus de, de Indian Summer. <laughs> de Indian Summer. En de Indianen. <laughs> nou, nou ja, zo, zo noemen ze dat, hè. Een beetje de, de, de, de, de, de leuke nazomer. De, hè? En dan, uh, dan nog uh, eigenlijk extreem hogere temperaturen natuurlijk. Ja, zijn het nou Indianen, Indian of zijn het nou India? Nou weet ik het niet. Nee, Indian. Ja, dat zijn Indianen. Indiens. Ja, roodhuiden. <laughs> ja, rood ja. er dat ze verbrand zijn? Je kent ken toch van de Pieper Luckman van vroeger? Kluuk-luuk, of niet? Ja, kluuk-luuk, oh ja. Hahaha. of zo? Nee, Berry. Wat was dat ze zeggen, Beb? Ja, hij was wel Juks. Hij ah, was wel Juks. Hij was wel erg Juks. Albert Juks. Albert Juks? Berry Juks. Ja, maar dat was toch die trainer? Ber Barry Hoeks? Nee, dat was een, uh, een choreograaf. Oh, wacht even. Ja, ik <laughs> Teg, uh, Nee, maar dat, het, dat, dat zijn de grote plannen. Zijn dat, en, en zoals ik vorige keer geloof ik ook al zei, we gaan nee, Dan dus gaan we gewoon uh, weer de studio in. gaan we met allemaal nieuwe nummers opnemen. En, uh, Leuk. We zijn, uh, we gaan een, de de kerstsingle komt eraan, hè? Ja, ja. Schoolwardcount, Ja, je ja, hebt mijn schoolwardcount, hoor ik. In je school. De koel is vol. Mijn koel is vol. Dan ga ik jullie niet langer op houden, Bert. Is goed, Bert. We zien hey. elkaar volgende week weer neem ik aan. Ja, tot volgende week. Hartstikke goed. Met hey. Geniet van de boonje weer de komende week. Ja, jullie ook. En uh, van je schooletje natuurlijk. Hè? Ja, en neem een samen de oren. tussendoor. Hè. Die mensen kunnen het gebruiken en jullie zelf ook. Dat gaan we, uh, gaan we zeker doen. Hij zit een goed, Fred. Aju! Aju, een paar de plu. Haha. <laughs> <laughs> Parasol. Zeg hoor. Doei En de zoren in de la. We gaan naar de sauna. De tas gevuld tot aan de nok. Centen uit een oude sok. We gaan naar de sauna.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 ik moest wel even winnen, ja, maar toen duid ik hem toch uit. Ik kan niet wel bekend, dit regierde me geen pluik. Een pluikje van de cent, zal je bedoelen? Zeg maar de, de kanijnen uit het hok en de zorens in de la. We gaan naar de sauna. De tas gevuld tot aan de nog. Alle in de vlissen laten knallen En al stikken we de moord We doen gewoon een visselhoord Ja, zonder slag of stoot Gaan we met de billen bloot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 En alle in de flessen laten knallen. En dan stikken we de moord. We doen gewoon of het zo hoort. Ja, zonder slag of stout gaan we met de dillen bloed. We gaan naar de sauna. Alles uit, houd je sokken. Ik zoek het graag wat hoger op, dus dat de denk ik toen ook. Maar lieve help, mijn hele lijf, dat raakt aan de kok. De baros op een kop, oh,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 Figuur die al die benen wrijft Dan slaat je laatste uur Geen wezen aan, mijn luid Zeg, opzouten met die viepvingers van je De konijnen uit het hok En de, de sorens, sorens in de la We gaan naar de sauna De tas gevuld aan de nok Zend eruit uit een oude sok We gaan naar de sauna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 Bep en Bert, en we gaan naar de sauna. De Indian Summer is onderweg, ja hoor. De Entertainment for You, zaterdag, gast. Ja, Sammy Joe is hier nog steeds aanwezig. Ja. ja. Hey, um, schrijven, boeken schrijven. Want dat, ja. uh, dat is iets wat ik uh, over het hoofd gezien heb. <sophistices> yeah. Ja, nu ja, die maak ik er ook nog niet heel erg veel promotie voor. Dus dat nee. nee, maar uh, uh, uh, uh, schrijven. Uh, uh, ja, wat ja, schrijf je, Een roman? Hmm, het kinderboek... verhalen. Ja. <laughs> kinderboek is echt een fantasieverhaal. Ja. Nu heb ik hiervoor voor een reis gewandeld naar Santiago de Compostela. Dat is 888 kilometer dat ik gewandeld heb. Um, toen heb ik ook een boek geschreven. Die heb ik niet durven uitbrengen. Tot mijn grote spijt. Omdat ik hem niet goed genoeg vond. Um, misschien dat ik ooit nog van gedachten veranderde. en ik denk: van, goh, ik breng hem toch uit. Dus nu heb ik mijn focus op het tweede boek, het kinderboek. En um, ja. Misschien herschrijven? Ja, heb ik ook aan gedacht. Heb ik me nog niet, aan, uh, niet toe kunnen zetten. Nog niet aan Nee, Nee. <laughs> maar het is nou. voornamelijk kinderboeken dus. Ja, ja, nu ben ik daar het meest op gefocust. Ja. Okay. Ja, dat is zo. En, en, en Songs toch? Ja. Ja. Ja. Zijn ja, we hadden het er net al over. uit te Aiterbeer dus ook. Ja. Ja. Eh, kunstenares ja. en schrijfsten. Ja, en, <laughs> en daar blijft het dan ook wel bij. Het <laughs> genoeg, druk genoeg. Nou ja, ja, ja, de psychologie nog niet. Ja, dat, zijn, dat zijn cursussen die ik gevolgd heb. Ja. Um, om uiteindelijk in de hoop natuurlijk ja, mijn bachelor dan te kunnen hervatten. Om dan uiteindelijk dat nog te kunnen doen als ik dan een jaar of I don't know, 45 ben ik krijg ik wel een mooie leeftijd voor een psycholoog. beetje ja, je, hebt, uh, je hebt eigenlijk je leven allemaal uitgestippeld. ja zoals... ja ja weet je wel ja. je weet dat het maar niet ja, altijd het werkt gang, nee nee dat wil ik net zeggen ja, nee dat gaat niet werken en dat heb ik ook mogen ondervinden ja. dus dat is uh, nee hoor ik neem het leven zoals het op me afkomt ja Um, nou, maar dit vind ik leuk om te doen. Daar, daar is ook dus. een, liefde, een liedje over geschreven. <laughs> ja, dat <is> klopt. <laughs> <laughs> Amsterdams liedje. Koos Albers. Helaas is hij niet meer onder ons. Nee. Maar je moet het leven nemen zoals het komt. He. Ja, helemaal waar. Ja. Hé, hey, um, nou ja, we gaan nu geen Koos Albers draaien. Maar Ava Max. En zij hebben het over So Am I. Wow. All across the room, you feel her eyes all over you like cheap perfume. You're beautiful, but misunderstood. Van Max En zo am I. En dit is natuurlijk ook een, een, een melodie die ooit is uitgebracht, ook in het Nederlands door and Grace, natuurlijk. Dus ja, dan moet je maar eens eventjes op zoek gaan en dan uh, hoor je het verschil niet. Toch? <laughs> ja. Jolien is hier nog aanwezig en uh, we hebben ook nog iemand aan de telefoon. Stefan, goedenavond. Ja, hele goedenavond. avond. Hey, hoe is het met jou? Ja, goed. En met Jolena? Ja. Ja, met Jelena gaat ook wel hartstikke goed. Die sprak ik gisteren toevallig. Die had ik een cd'tje overhandigd. Oké. Okay. En, da en dat is die vriendin? Nee, nee, nee. Mijn vriendin oh. heet Soraya. En uh, Jelena oh. is toevallig een uh, collega van me. Oh, Oké. Okay. Nou, dus, het uh... is half Kroatisch. Ja. Nou, de mijne is Kroatisch, dus... Oké. Okay. <laughs> <laughs> uh, ja, nou ja, dan weet je in ieder geval hoe je het uitspreekt hoor. <laughs> ja, ja, ja. ja. Hé, hey, ehm... Um, uh, ja, hoe, hoe is het ontstaan eigenlijk? Want, uh, ja, je, je hebt een nummer gemaakt. Met welke gedachten? Uh, ja, gewoon altijd natuurlijk uh, liefdevol. Uh, ja, schrijf ik altijd gewoon mijn nummers. Ja. Je schrijft ze zelf. Uh, ja, ja, ja, ja, dit nummer heb ik samen met Kees Tel geschreven. Ja. En, uh, ja. Ja, het nummer bestaat al wat langer. Het is eigenlijk gewoon een koffer uit uh, Rusland. En, uh, ja, op een gegeven moment uh, een collega van mij heet ...Gelena. Uh, en. Ja, toen heb ik er gewoon Chilena van gemaakt. En ja. uh, nee, ik kijk even op internet en toen ja. zag ik staan, ja, uh, wat het zeg maar betekent, God is mijn licht. Ja. Of, uh, ja, start. Ja, de, de bete betekenis daarvan, ja. Ja, en ik had ja. zoiets van, uh, nou ja, gewoon een naam en uh, ja, ik ben gewoon een beetje gaan schrijven. Ja. En, uh, ja, Keastel die heeft het zeg maar uh, helemaal afgemaakt. Ja, want het is, uh, ja, de Kroatische namen, ja mensen kunnen dat hier niet uitspreken. Dus uh, <laughs> over het algemeen, nee. Uh. Uh, nee uh, ben ik, ben ik erachter dat heel veel uh, uh, Nederlanders dus, uh, toch wel moeite hebben met, uh, met bepaalde uitspraken. Kan ik ook wel een, een beetje inkomen. Want ja, hè, uh, ik bedoel, uh, Ljupiana hè, bijvoorbeeld. Dat is al zoiets. Uh, LJB. En wie, wie, hier in Nederland zeggen ze, wie, wie schrijft nou met drie van die uh, <laughs> hoofdletters? <laughs> ja, dat He? is altijd zo, hè? Ja, nee, maar goed, dus ik kan wel uh, enigszins indenken. Want ik heb ook af en toe nog dat ik denk van, uh, hoe spreek je dit in hemelsnaam uit? Ja. Dus ja. Maar, uh, maar jij hebt er ook last van dus? Ja, een heel klein beetje. Klein maar. beetje. Ja. Hey, uh, het nummer loopt goed? Ja, tot nu toe wel. Ik ben vijf keer helemaal verkozen tot uh, ja, uh, tiplaat of... Uh, uh, ja. Ja, ja, ja verschillende, dus, verschillende radiostations. Ja, dus ja. op zich het gaat het wel redelijk goed. Maar uh, ja, voor de rest ja, het is het ontzettend moeilijk natuurlijk. Hè. Ja. Je, je weet het niet. Ik hoop natuurlijk wel op meer. Maar uh, tot nu toe gaat het uh, goed. Uiteindelijk, wacht, uh, ja. om alle mee dichtknijpen. Ja. Ja, nou ja, uiteindelijk uh, doen, we daar, doen we het daar allemaal voor natuurlijk. Nou. Eh? Ja. Toch? Ja, ik Ja, dat hier. lijkt me wel, toch? Ik ik, uh, heb, ja, ik heb hier nog een nog eens zangeres zitten. Uh, ja. Het kan moeilijk met, zijn, <laughs> Wat zei je? Ik zeg, het kan moeilijk zijn, hè. De muziekindustrie is uh, niet altijd even makkelijk. Nee, maar je moet wel je eigen pad natuurlijk volgen. En, natuurlijk, En uh, ja. altijd kritisch naar jezelf kijken in plaats van naar een ander. Absoluut. Want dus je moet het tenslotte wel zelf doen, hè? Ja, ja, ja. Dat is, het, dat is het inderdaad het belangrijkste. Ja. ja je moet er zelf af plezier staan. in hebben. Ja, je moet er plezier in hebben inderdaad. Ja. Anders, anders is het, ja... ja. Kun je iets anders doen? Ja, <laughs> ja maar het is inderdaad zo. Hey, uh, Stefan, heb jij uh, nog wat nieuws op de plank leggen wat, uh, wat uit gaat komen? Of ga je nog iets leuks doen uh, uh, dit jaar nog? Uh, ja, als het goed is wel. Ik heb uh, wel een idee zeg maar, over een uh, nieuwe single. Ik heb uh, een coupletje heb ik alvast gemaakt. Ja. En uh, ja, het wordt totaal iets uh, heel anders dan zeg maar, wat ik nu doe. Ja. Maar wel in ieder geval in de richting zeg maar, van de Balkan uh, stijl. Dus uh, dat, uh, dat uh, blijft nog wel even voorlopig doen. Ja, nou je brengt me gelijk op een idee. Dus ik ga dadelijk ja, een, ja. een balken draaien. Ja, nou leuk toch? Ja. ja, nou ja, het is heerlijke muziek. Alleen ja, mensen hebben altijd zoiets van, ja... He? Moet dat nou? Ja, maar het ligt eraan. Kijk, je hebt natuurlijk wel verschillende soorten balkenmuziek. Ja. Je hebt natuurlijk ook gewoon echt popmuziek. Ja, klopt. En je hebt een beetje de, de gypsy-sound. Je hebt natuurlijk ook de klasme-sound. Ja, klopt. En dat is ook weer totaal iets anders, zeg maar, wat, wat, wat de jidden zeg maar, toen de tijd uh, hebben uitgebracht. Ja, nou ja, ja, ja ik zei, ik noem het altijd. Je hebt ook nog uh, zo, een soort uh, slangen, slangenbezweerdersmuziek. Uh, muziek. Dat heb jij ook, uh, ook nog. Oké. Okay. Ja, dat is uh, weten. Ja, nou, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat is. Maar dat maakt hoor. Hè? Nee, je ja, het is, het klinkt je inderdaad... Je zet dan uh, zet je zo'n nummer op en dan... Uh... Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Die kant ga ik niet op. Okay. <laughs> ik hou het wel je een beetje benieuwd, in het hè? midden. <laughs> ja. En uh, Stefan, um, ja, we kijken uit naar je nieuwe single. Nee, de volgende ja, single, laat ik het zo zeggen. En uh, ja, we gaan in ieder geval het draaien. Ja, zoveel bedankt. En, en, en leuk om je uh, even gesproken te hebben weer. Ja. En uh, ja, tot de volgende, volgende ronde. Tot de volgende zin. Ja, zeker weten. In ieder geval ontzettend bedankt. Jij ook. En een hele fijne avond. Hey, goed weekend. Hetzelfde. Doei. Dank je. Hoi, hoi. Doei, doei, Hoi. Jij bent mijn ware. En steeds als ik je zie. Word ik verslagen.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 altijd samen zullen zijn, Oh, je leen als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 Op de dag dat wij met z'n tweeën Voor altijd samen zullen zijn Ja, hey, Gelena of Jelena, Ja, of zijn Nederlands. Ja. ja. Heb jij wat met Kroatië? Nee, hè? nee. <laughs> Je bent er nog nooit geweest? Nee, ik, ik was het net aan het bespreken. Ik ben er, ik ben er doorheen gereden. Dus dan, okay. Als je er doorheen rijdt, dan maak je natuurlijk niet heel veel mee van het land zelf. Nee, nee, nee. Maar ja. um, ik, ja, ik hoorde altijd hele positieve berichten over dat het een heel mooi land is. Ja, ja, het is, ja, het is natuurlijk ook afhankelijk van Maar dat geldt voor ieder land waar je komt. Ja. En, en ja. Dat geldt zelfs voor België. Met name. ja Ik bedoel, ja. Met nee, ja, ik bedoel eh, Antwerpen, nee. toe, even kijken. Ja, ik ga er ja. volgende week, een, nee, over twee weken ga ik er naartoe. Oh. Dan ben ik weer in Brugge. Oh, wat ga dus, je in Brugge uh, doen? Ja, dan ga ik gewoon even een paar dagjes naartoe. Even, even rustig. Oh, gelijk ja. heb je. even. Even tussenuit. Ja. Mijn plek, ja, ja. Ja. Normaal gesproken ga ik er altijd met de, met de kerst altijd heen. Mm -hmm. Ieder jaar. Maar oh ja, dat, ja, dat, dat, is dat, uh, dat is nu niet aan de orde. Dus mm -hmm. uh, vandaar ja. Uh, ja, ga ik wat eerder. Ja, ja. Dus. <laughs> Goed geregeld. Ja. Hey, um, zijn er nog nieuwe feitjes ja. uh, die je kwijt wil? Mm -hmm. Ik vind zo 1, 2, 3 niet eigenlijk. Nee, ja, misschien dat ik um, uh, binnenkort ga exposeren in Brussel. Dat is een leuk feitje. Ja. Ja. En, um, en wanneer vindt het plaats? Weet je dat uit je hoofd? Ja, vermoedelijk in december. Dus, en dan zal het zijn in... Uh, ja, ik ben, ik ben heel erg... Uh, in Brussel Ja, in Brussel. De, uh, Baltasar, Brussel. Baltasar. Baltasar. Brussel. Ja, Baltasar, Brussel. En dat is een plek, eigenlijk wel heel mooi, maar dat is vol met allemaal andere uh, designers, ontwerpers, kunstenaars. Um, Oké, okay, dus eigenlijk, wel, eigenlijk uh, ja, een hele uh, club bij elkaar. Ja, ja, van, ja. ja. Uh, van kunstenaars. Ja, heel divers is het? Ja. ja. Oké, okay, nou ja. En, uh, en, uh, ik denk dat dat, men, dat dat nog een nieuwtje is. Ja, okay, ah, ja. <laughs> uh, Welke datum zijn dat nog? Ik denk dat ik het in december, uh, want we zijn nu aan, in, in bespreking erover wanneer ik dat kan gaan... Uh, ah, Oké, okay, dus, dus er is kan. nog niet uh, uh, specifiek een, een datum geprikt. Ja, we zitten in december te kijken nu. Dus. Ah, Oké. Okay. Nou, we het even in de gaten. Wel op je site uh, kunnen we dat terugvinden? Tenminste, ja. welke site? Ik weet het niet. Semmyjojoline.com. Uh, dan ja. kun je ook gelijk uh, jezelf abonneren, bijvoorbeeld op de website. Oké. Okay. En dan, uh, ik... ik uh, we spammen niemand. <laughs> <laughs> maar als ik een expositie heb... of een nieuw nummer uitbreng of mijn boek beschikbaar is... dan uh, laat ik dat wel iedereen weten... die mij volgt via social media... of via Facebook... of via uh, de website. Dus via mail per okay. mail. Ja, en mijn Instagram account is dan ook... Sammy Jo Jolien. En dan, uh, ja, nou, dan komen ze er vinden. ook. Ja. Ja. Ja. <laughs> nou, dan gaan we in ieder geval eventjes naar de Kroatië. Zoals uh, ik al zei. En dat doen we met de Lexington Band. En uh, Zij hebben het over... Don't ask Beliepe moja moglo, iz ovih ruku te ruke, nađali iz ovog srca u to srce, brošla stvar. jest tje neka i ovu našu ljubav su sitnice, što manje govorimo o tome, sve mi je lakše da te gledamo lice dan ne umre Pisło mnie i onna sołuba sun. Sitnica s to mna mówi o to mnie. Sve nie jest lakše da tegleda mulice, a da neumej Helemaal uit Kroatië. Lexington bent hier aan de tolweg Tina. Donessi hadden zij het over. En uh, ja, Sammy Joe. Jolien is hier nog aanwezig. Ja. ja. En, en hij partner is. natuurlijk ook. Ja. ja. ja. <laughs> hey, um, ja. we zijn eigenlijk een beetje aan het einde gekomen. Ja. We gaan naar de klokjes van 8 uur. Bedankt in ieder geval dat je me hier uh, hebt ja. uitgenodigd Nou ja, jullie ook, bedankt uh, dat jullie hier, uh, de moeite hebben genomen om hier naartoe te komen. Ja, graag. graag. En uh, ja. ja, graag tot de volgende keer. Ja, in, inderdaad. Ja, uh, ja, dankjewel. En uh, ja, ja, hopen, hopen dat uh, de dat, uh, corona dan uh, eigenlijk een beetje achterwege is en dat we erom kunnen lachen. Ja. Uh, en, uh, ja denk je dat dat gaat gebeuren? Ja, mm, ja ik, ik verwacht het wel. Ja. Nee, ik, bedoel, uh, ja. Ja, we zijn, uh, ik hoop het. <laughs> we zijn al tig honderden jaren door ziektes heen gekomen. Dus ja, daar zullen we hier toch ook wel doorheen komen. Ja. Lijkt mij. Ja. <laughs> ja, nou ja, ik hoop het wel in ieder geval. Ja, ja nee, de ziekte natuurlijk. Ja, ja, ja. En uh, ja. Nou ja, het is ook wachten op je volgende zin. Uh, ja, die gaat er eigenlijk ook een beetje aankomen. Ja, ja dat dan, uh, ik hoop dat hij binnen twee maanden af is. Ja. Ja. Ja. Dus dan uh, zitten we. Nou ja, uh, ga je tegen de kerst uitbrengen? Of, uh... Ja, het is eigenlijk geen goede timing, hè? Dan moet ik eigenlijk een kerstnummer uitbrengen. Hè? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik stuur hem naar je toe als die, uh, als die klaar is. Ja, de nummer of een kerstnummer. Ja. Nee. <laughs> Allebei, ja. hey, dat doen we. Hey, bedankt uh, dat jullie hier waren en uh, ja, een veilige terugrit naar huis. Super, dankjewel. Fijne avond, ja, dankjewel. dankjewel. En geniet van het weer. <laughs> Zelder. Yep. Deze mooie single en af van Sammy Sluiten we af. Deze zaterdag hier de twaalfde. Aan de tolweg 10 En uh, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Bedankt uh, voor het kijken. Nee dat kijken dat gaat nog niet. De camera's zijn helaas uh, eventjes uh, ja, buiten werking. En maar ja. We kunnen altijd nog uh, alles terugluisteren. Dat is het belangrijkste. Hey, uh, ik zou zeggen goed weekend. Geniet van het zonnetje. En uh, graag tot volgende week. Doei.